Twee uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De president van Cyprus mag beginnen aan zijn tweede termijn. De conservatieve Nikos Anastasiades won in de tweede ronde... van zijn linker, linkse rivaal Stavros Malas. Hij kreeg 56 van de stemmen. Onder leiding van Anastasiades kwam het land... in de afgelopen vijf jaar uit een diepe crisis. Zijn tegenstrever verweet hem dat dat ten koste ging... van de gewone Cyprioten.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 De dood van het Nederlandse fotomodel Ivana Smit in Kuala Lumpur was geen ongeluk. Dat zegt een Britse privédetective die een opdracht van de familie Onderzoek in Maleisië heeft gedaan. De 18-jarige Smit overleed begin december toen ze van 20 hoog naar beneden viel. De Britse privédetective zegt dat de omstandigheden verdacht zijn en dat de zaak door corruptie mogelijk niet goed is onderzocht. De belangrijkste Amerikaanse sportwedstrijd van het jaar is bezig, de Super Bowl. Zo'n 165 miljoen mensen kijken mee. De wedstrijd begon, zoals altijd, met het volkslied en geen van de spelers heeft uit protest geknield, zoals de laatste maanden bij andere wedstrijden wel gebeurde. De sporters spraken zich daarmee uit tegen racisme. Voor de Super Bowl had president Trump gezegd dat iedereen tijdens het volkslied moest staan om de krijgsmacht te eren. De Super Bowl is ook beroemd om de halftime show. En dit jaar treedt Justin Timberlake op. Het weer door bevriezing of lichte sneeuw kan het glad zijn. Het wordt 0 tot min 2 graden. In de ochtend eerst bijna overal bewolkt. Later vaker zon tot ongeveer 2 graden. Dit was het nos Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Nachtkijkers met Martijn Gimmies. Goedenacht, welkom bij Nachtkijkers. Wat doe je als je ziet dat het misgaat met de aarde? Als je ziet dat we nu al anderhalf keer zoveel grondstoffen gebruiken... als de aarde eigenlijk kan leveren. En dat als we op dezelfde manier doorgaan over een tijd vijf aardes nodig hebben... om aan de behoeften van alle mensen te voldoen. Wat doe je als je ziet dat er nu iets moet gebeuren? Willen we de aarde over een paar decennia nog leefbaar houden voor iedereen? Voor documentairemaakster René Scheltema was het antwoord helder. Een film maken. En dan geen documentaire die nog eens aanstipt hoe erg het allemaal is... maar vooral een film die oplossingen in kaart brengt. Ze ging op pad en kwam na een paar jaar over de wereld te hebben gereisd... terug met ruim 180 uur beeldmateriaal. En daaruit distilleerde ze... Noord Normal is over. Ze deed de regie, de productie, het camerawerk... Ze deed de interviews kortom, ze deed zo'n beetje alles zelf. De film viel op verschillende festivals al in de prijzen, maar kreeg tot nu toe nog niet het grote publiek dat het verdient. Op Normal is over de movies.com kunt u de film al bekijken. Maar doe dat vooral nadat u heeft geluisterd naar het gesprek dat ik onlangs had met René. Ze woont voor een groot deel van haar tijd in Zuid-Afrika. Maar de afgelopen maanden was ze in Amsterdam. En met haar liep ik door de stad waar ze jaren woonde... en al wandelde, wandelend stuiten we op een plek... waar goed de vinger op de zere plek valt te leggen. Te beginnen in de straat waar ze de afgelopen maanden woonde. Kijk, ik vind het is al zielig. Wat? Een duif die, die afval eet. En dan gaat de duivenpoep op de mooie spinazieplantjes... die iemand in zijn tuin heeft. En dan eet je eigenlijk... Wat eet je dan? Afval. Ja. Midden in Amsterdam en daar ligt het allemaal op straat. Als je, als je erop gaat letten, ligt er best wel veel troep overal. Hè? Plastic hier, mensen flikkeren flesjes en plastic in de grachten. Hoewel ik trouwens laatst zag ik uh, eco initiatief Dat vind ik nou heel mooi. Dus al die, die mannetjes, men, mensen met die roller, uh, de rollerdingetjes... die zei, hebben ze in een bootje gezet en een uh, visnet gegeven. En uh, plastic... Uh, uit, uit de kanalen vissen. Ja. Dat, dat, is nou nog eens, dat heeft nog eens zin, vind ik? Uh, jarenlang hier gewoond. Uh, in 1992 uh, naar nou, Zuid-Afrika dus gegaan. Daar gaan we het straks nog uh, uitvoerig over hebben. Maar altijd dus in Amsterdam gewoond. En ook de re, re, ja, Amsterdam als referentie. Ja. Uh, is Amsterdam, want uh, dan hebben we het over uh, jaren 60, jaren 70. Ja. Hoe is dat veranderd uh, als je er nu naar kijkt? Ja, ik heb natuurlijk een sprong gemaakt van 25 jaar. Dus het, dus het verschil is, uh, is, is heel erg zichtbaar. Als je hier woont, gaat het zo geleidelijk dat je het misschien niet merkt... dat het steeds voller en drukker en uh, gekker wordt. Um, vroeger kon ik met losse handen door het Vondelpark uh, fietsen. En nu en dan hoorde ik de meels en de mussen. En nu um, val ik over de flesjes en dan zie ik mensen in de zomer... Uh, Vies vleesbraden. En, en ik hoor parkieten waarvan niemand iets zegt. En volgens mij horen die in Australië. Maar ze, ze vliegen nu ook al in Haarlem en uh, door heel Nederland. Waar zijn de middels? En, en, en, en de paar dingen die, die je nu, nu net noemt... Uh, de parkieten in de bomen, het afval op straat, uh, het vleesbraden in het park. Het is eigenlijk in een notendorp... Uh, de, de dingen die je verbazen en die je hebben toe aangezet uh, tot het maken van de film. Hè. Normal is over? Nou, niet echt. Want ik, ik, ik heb hem gemaakt in Zuid-Afrika. En ik uh, was al, ja, ik ging af en toe naar, naar Amsterdam met mijn kinderen. Gewoon om familie en vrienden te zien. Sorry. Dan gaan we zo meteen eventjes links. Um, het is meer dat ik echt al meer dan 40 jaar groen denk. En niet alleen maar het drama en de ellende. Uh, wil doorgeven, maar juist oplossingen. Uh... Maar meer, ik bedoelde ook eigenlijk meer de, verwondering over ja, ook dat, ja, meer de verwondering over hoe de wereld eigenlijk op sommige plekken helemaal waanzinnig is geworden. Nou ja, het, het, het, het, het was natuurlijk al duidelijk dat het, dat het niet goed zou gaan als we niet zouden veranderen. Wil je, wil je wachten met hier? Of stoort je dat hier? Nee, oh, dat die, stoort die, mij niet. Of, <laughs> <je> dat is <laughs> Amsterdam, hè? Wil ik juist iets heel dramatisch zeggen bij, deze, bij dit geluid. Geen gelij. idee. <laughs> ja, we lopen uh, een klein beetje richting Vondelparken. Ja, ik loop even om dat ik je iets wil laten zien. Uh, omdat het volgens mij omgaat, niet om hoe we dingen uh, zo uh, groen mogelijk produceren. Ook natuurlijk. Maar ook wat we produceren. Dus is het nodig? Hebben we, hebben we al die spullen nodig? Maakt het ons gelukkiger? Oh, het is weg. Nou, hier was het. Ik heb er een foto van. Wat zat hier? Ik heb, ik heb het gefotografeerd, want ik vond het zo maf... dat ik dacht, nou, dit is nou echt onzin. Even zien. Kijk, hier stond hij. Daar is vies staat er nog. Een groen plastic hondje. Hebben we, de, hebben we dat nodig? Ja, het het, het fleurt de boel misschien een beetje op, zullen sommige mensen zeggen. Maar een plant ook. Ja, maar ja, uh, met dat is gesmaken smaken verschillen, of niet? Zeker, zeker, zeker. Maar um, bij alles wat we doen vind ik dat wij in eerste instantie moeten nadenken... over het feit of, oh, he, draagt het bij aan een groenere planeet. Volgens mij moet dat voorop staan. Dus de, en niet vraagt het bij tot mijn eigen geluk. Want als we allemaal alleen maar aan ons eigen geluk denken... en niet aan de ander en aan het totaal... dan gaat het niet goed. Nee, het groene hondje droeg in ieder geval bij... en die is letterlijk aan een groene planeet. Maar dat was niet helemaal wat je bedoelt. Nee, wat, wat, wat moeten we met een, een groen plastic hondje? Ja, wat moeten we... De film uh, Normal is Over uh, begint in uh, ja, eigenlijk een beeld te schetsen van 1972, toen uh, ja, de uh, uh, Rome bij elkaar kwamen, de Club van Rome. Um was jij zelf toen ook al zo bewust van hoe de wereld eruit zou gaan zien... en eigenlijk datgene waar Rome over voor waarschuwde van de economische groei zal stoppen... en, en moet uiteindelijk ook wel stoppen, want het, het kan zo niet langer. Was je je daar toen al bewust van? Nee, nee, nee. nee. Ik was 1920 20 misschien. Uh, toen ik, even kijken, nee, 19, zei. Oh, moeten we gaan rekenen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ik was jong en ik uh, was klaar van school en ik begon met studeren... En, en het rapport van de Club van Rome kwam toen uit. Het boek van Schumacher, Small is Beautiful, kwam uit. En ik ben dat gewoon gaan lezen, gewoon uit pure uh, interesse. En, en, ja, to, en toen dacht ik van, oeps, als de bevolking groeit... en de resources he, de, de grondstoffen putten uit... En, en, komt, uh, en, de, en de vervuiling neemt toe... dan gaan al die grafieken op een goed moment bij elkaar komen. En dan kom je op een goed moment in een crisis... En die crisis, die, wat voor vormen die aan gaat nemen... dat, is dat was toen niet zo duidelijk. En dat het klimaatverandering zou zijn. Of van de, dat is natuurlijk een van de symptomen van dat, van dat probleem. Dat, wist, dat weten we nu pas twintig jaar lang of zo. Ja. Dus welke vormen het aan zou nemen, wist ik niet. En het moment dat ik die film ben gaan maken... was eigenlijk het moment dat beide kinderen uit huis waren... ...en een beetje happy waren... ...en gewoon hun eigen dingen deden... ...dus ik dacht van, nou... ...ik kan nu twee dingen doen... ...ik kan nu achter de geraniums gaan zitten... ...maar het, zit daar, het ligt niet helemaal in mijn aard... ...of ik ga gewoon nu eens een keertje zeggen... ...waar wat ik vind dat gezegd moet worden... ...omdat meteen worden we overreden... ...of overfietst... <lacht> ...pas op... Um, ...omdat... ...omdat de, de mainstream media... ...dan heb ik... ...sorry, ik heb 25 jaar in Zuid-Afrika gewoond... Dus de, de, de, de, de, de media die hebben het eigenlijk alleen maar een beetje over... Nee, goed, die verdienen met entertainment. Ik heb net vijf, vijf, jaar en vijf maanden in Amerika gezeten. Ik word niet goed van die televisie daar. Het gaat alleen maar over Trump en over Amerika. En de rest van de wereld bestaat niet. En dat verdient kennelijk geld. Dus elke keer als Trump een, een tweet laat, dan, dan gaan de ratings up... en dan verdienen de CBS en de CNN's vrienden weer meer geld. En omdat ze dan meer geld verdienen, gaat het dus alleen maar over Trump en, en, en zijn gekte. Maar dat willen de mensen blijkbaar horen. En als je dan het hebt over het verhaal dat er misschien werkelijk toe doet... wat de mensen mo zouden moeten horen... Ja. Maar dus, dus, wat ga, dus wat ga je doen? Ga je nu alle mensen dom houden... omdat ze graag dom willen blijven... en geënterteind willen worden... en daarmee gaan we met z'n allen uh, het schip in? Of ga je ook eens een keertje... een beetje investigative journalism doen... en onderzoeken voor, hoe het er nou echt voor staat... en ze dat voorschotelen? Dat is toch ook een taak? Het is toch de taak van... in Nederland hebben we in elk geval hoeps... nog publieke omroep... En, en, en in Amerika's... maar de omroepen worden ook steeds commerciëler... Dus ze gaan het publiek voorschotelen wat ze graag willen. Dus een, een poesje die over een bal rolt of met een hondje speelt... dat willen mensen graag zien en dat verdient geld. Dus weet je wat, dat, dat gaan we iedereen voorschotelen. Maar wat schieten we daar nou mee op? Als er ondertussen aan de andere kant gewoon binnenkort geen bijen meer zijn... Of als, als, of als er gewoon zo meer in 2050 meer pesten in de oceanen zijn dan ja. vissen. Dat, dat geëngageerde, dat, dat wakker schudden van mensen. Ja. Is dat een van de drijfveren geweest waarom je filmmaker bent geworden? Waarom je televisiemaker bent geworden? Ja. Ja, ja, ik heb altijd een heel sterk gevoel voor sociale rechtvaardigheid gehad. Dat heb ik. Uh, uh... Dat, ja, dat weet niet waar dat vandaan komt. Dat zal misschien wel met mijn onrechtvaardige jeugd te maken hebben. Misschien heb ik het, is het uh, genetisch. Was het een onrechtvaardige jeugd dan? Ja, ja, ja echt een takken jeugd. Nee, niet ja, zeer. Um, en hoe komt het dan terug? Hoe komt wat terug? Nou, wat, wat, hoe, wat haal je ja, dan daaruit? Ja, nou, goed, ik ben toen... Uh, hoe zal ik dat nou eenvoudig zeggen... Mijn moeder was heel jong, die was 21 toen ze mij kreeg. De pil bestond nog niet. Ze wilde helemaal geen kinderen, ze was er niet aan toe. En ze wilde, als ze kinderen kreeg, dan zeker geen meisje. Dus ik was een niet gewenst kind. En dat liet ze mij ook voelen. En ja, ze was natuurlijk een beetje, een beetje niet helemaal goed bij de hoofd. En, en haar psychiater heeft toen aangeraden, toen ik een jaar of zeven, acht was... dat ik beter uit huis kon voor mijn geestelijke gesteldheid. Dus toen ben ik op een internaat... Uh, internaat ge, gezet. En ik heb eigenlijk alles wat je ziet... en hoort lopen, heb ik zelf gedaan. ik ben niet opgevoed. Dus ik heb mezelf opgevoed. Ja. Um, met, met namelijk... Vier, heel veel boeken, heel veel lezen. Um, en ja, ik heb een beetje geleerd... om mezelf zo... Op te pakken? Op te pakken. Ja, want... Een ander doet dat niet. En dat is natuurlijk een moment dat je denkt van nou het hoeft allemaal niet meer. Maar ja, dat dood is ook maar saai. Dan gebeurt er helemaal niks. Dus. Laten we voordat we hier oversteken naar het, het vondenpark gaan, nog heel even naar het plein lopen. Jezelf dus steeds opgetrokken en gedacht van ja, uh, kom op, we gaan weer verder. Ja, ja, het leeft maar één keer en dan doe je toch wel probeer je toch wel het beste ervan te maken. Want het gaat heel hard, het gaat harder dan je denkt. En ja, als je iets doet, doe je het goed toch? Ja. Um, dat is een nogal simpele leidraad in mijn leven en, en ik ben nieuwsgierig ik ben enorm nieuwsgierig en ik heb het geluk dat ik uh, um, snel ben ik kan transparant zijn ik, uh, ben, ik heb het geluk dat ik heb mogen studeren dat ik daarna nog een keer ben gaan studeren en ik ben nieuwsgierig ik vind het leuk om tot aan de grens te gaan want uh, ja dat, dat, dat, dat, dat vind ik leuk met alles dus mijn moeder had dus altijd zoiets van, ja, dat, dat, een meisje, een dochter, dat, is helemaal niet, dat, dat wil ik eigenlijk helemaal mijn niet. Mijn vader ook, ja. En mijn, mijn, zo mijn broer die mag, kreeg, dus, kreeg de, de, de, de opdracht om zijn, om, om, om, om zijn bankzaken en alles te regelen. Ik was gewoon een stom meisje. Weet je, meisjes zijn per definitie dom, dus je hoeft het ook allemaal niet te weten. Nou, dat vond ik alleen al, al een reden om, uh, om een glas water te uh, door de keuken te gooien. En, en is dan dat, dat televisiemaken... die verhalen vertellen... want dat doe je als televisiemaker, als documentairemaker... is dat dan eigenlijk een manier om te zeggen... ja, luister eens even, ik heb wel een verhaal... kijk eens even naar mij. Ja, ja goed, als, ik, als je dan de talenten hebt om... om uh, als je de mentale en fysieke talenten hebt... Om, om een verhaal naar buiten te brengen... dan moet je die gebruiken. Die heb ik natuurlijk ook ontwikkeld. En dan heb je op een goed moment de verantwoordelijkheid om dat dan ook uh, door te zetten tot een verhaal waar misschien niet iedereen uh, blij mee is... maar wat wel uh, kennelijk een waarheid raakt zodanig dat als mensen de film Normalis over de movie hebben gezien... als er 300 mensen in de zaal zitten, dan uh, krijg ik staande applausen. En dat is toch hetgene wat me uh, uh, staande houdt. Ja. Dat, is, dat is wat me drijft. Het applaus wat er vroeger nooit was eigenlijk. Nou, kijk, als het uitgezonden wordt op de televisie, krijg je geen applaus, hè? Het wordt gewoon uitgezonden. ook het applaus dan... vroeger thuis, voor jezelf? Oh, die, dat kreeg ik niet natuurlijk. Toen kon ze kon geen bal schelen waar ik was en wat ik deed. Mijn ouders die hadden mij al lang afgeschreven toen ik zeven was. Hebben ze ooit iets van je gezien? Uh, Werk van je gezien? Idee. Geen idee. Ik weet ook, ze waren echt volstrekt niet geïnteresseerd. Ik bestond echt niet, ik mocht er echt niet zijn. Heel raar, hè? Ja. ja. Ja, mijn, mijn broer, mijn oudere, ik heb twee, ik ben de oudste van drie. En mijn oudste broer, die is drie jonger dan ik, die had daar ook last van. Hij mocht er ook niet zijn. En die heeft ook het huis, die heeft zelf het huis verlaten. Die was een jongetje, dus die mocht wel blijven. Maar die heeft vlak voor zijn eindexamen, dus echt een heel cruciaal moment, heeft hij ook het huis gewoon verlaten. Want het komt ook niet meer aan. Dagkijkers, NPO Radio 1 van het nieuwe album. Kern van Stef Bos. was dit Het Roer Moet Om. En als er iemand is die vindt dat het roer om moet... dan is het documentaire maakster René Scheltema. ze maakte de film Normal is Over... waarin ze laat zien hoe het misgaat met de aarde... door de manier waarop we nu onder andere gebruik maken van die aarde. Ik liep onlangs met haar door Amsterdam... langs plekken die volgens haar goed laten zien waar het misgaat. We staan op het Leidseplein. En als we om ons heen kijken... Ja, uh, uh, uh, de, ja, het ziet er ook mooi uit. Maar als je kijkt naar alle reclames... naar uh, de, de, de fastfood... <laughs> uh, uh, de, de biermerken die aan alle gevels geplakt staan... Uh, kledingwinkels... hier om ons heen is eigenlijk alles waar is over tegenageert. Nou, um, kijk, als er nou tweedehands klerenwinkels zouden zijn... dan zou het niet eens zo, uh, zo slecht zijn. Of, he, of, of, dus, dus, maar... Uh, wat, wat, 50% van de bevolking in de hele wereld woont in steden. En als je steden zodanig inricht dat er alleen maar de enige vorm van entertainment uh, uh, overdag uh, uh, shoppen is, dan is dat dus wat mensen doen. En wat doen al deze mensen hier? Die shoppen. En je kunt wel voor, voor de rest van je je kunt, Maar we kunnen niet oneindeloos maar producten blijven kopen. Maar, maar, maar er is ook niks anders. Je hebt het is er gelukkig cultuur. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Maar overdag zijn, de, zijn er... Oh, wat, is, wat is er open? Winkels. En dan gaan mensen uit, soms uit pure verveling. Want ze moeten, ze moeten er even uit. Wat komen ze tegen? Alleen maar winkels. Dus dan gaan ze maar weer wat kopen. Ja, wat is er mis met kopen? Wat is er mis met winkelen? En wat is er mis met hier gewoon gezellig je tijd doorbrengen? Ja, er is niks mis met gezellig je tijd doorbrengen. Dus, dat, dus, dus ik denk dat er ook een, een, een, een, een, een uitdaging is voor stedenbouw... om die anders in, in elkaar te zetten. Dat je bijvoorbeeld in plaats van cement... En beton en stenen, dat je daar een parkje van maakt. Bomen en uh, uh, misschien wel uh, uh, uh, uh, uh, een, een groentetuintje. Of van of, of, of een doolhof. Ja. Weet ik wat. Maar, de, of dat maar wij moeten zet... toch blijven kopen, want de economie die moet groeien, die moet groeien, die, we ja, moeten meer. Ja, maar dat is. Dat, we, we, dat is dus een, een, een verhaal. Wat we uh, allemaal denken dat dat het enige verhaal is dat bestaat. En dat verhaal dat klopt niet meer. Dat verhaal, dat moet om. Hoe kan dat? H -h -h -h -h -h -h -h. Nou, ten eerste hebben we dus, zeg maar... het verhaal stamt uit, uit 1850... maar volgens mij is het nog ouder... met onze munteenheid, die is ook al heel lang. We hebben een verhaal waarbij we denken... dat we altijd maar meer moeten hebben... en meer moeten groeien om gelukkig te zijn. Nou is het wetenschappelijk bewezen... dat als je geloof ik 12.000 dollar per jaar verdient... per persoon, dat je dan gelukkig bent. En als je meer verdient, dan word je niet nog gelukkiger. Dus... Dat, dus dat, dat is al een fabeltje. Dat komt we gelukkig... ook in de documentaire terug. Hè? En dat op een ja. gegeven moment zegt iemand... Je wordt dus één manier dan, dan word je meer en meer. Een echte echt de extreem rijker... Die worden ja. minder gelukkig. Die worden minder gelukkig. Ja, want die moeten het allemaal gaan beschermen. En die moeten... Die zijn maar bezig met dat, met dat bezit. Om dat allemaal hè, hek eromheen te zetten. En uh, honden erbij. En, uh, en, en ja... Oh. Je koopt nog een dingetje erbij, dat geeft misschien een drie seconden geluksmomentje. En dan ben je het dingetje weer vergeten. Waar we echt gelukkig van worden, is, is van het zijn in de natuur, het zijn met elkaar, grappen maken, cultuur, kunst. Zijn allemaal, daar worden we gelukkig van. Niet van dat ene kleine dingetje wat je in die stopshop. Kopen. Maar als we hier naar de mensen die uit de, de Apple Store komen... vragen ja. van ben je gelukkig met je nieuwe iPad of je iPhone? Ja, of dan je, zijn ze nog wel eventjes gelukkig, denk ik. Tenzij dat ding niet werkt natuurlijk. Dan moet, <lacht> <lacht> we kunnen het wel even uittesten. Ik ik denk dat de helft ongelukkig eruit komt. Want... Ja, maar die hebben we niet kunnen kopen. Het is te duur. <lacht> <lacht> ja, of dat ding is nog steeds stuk. Of ze wilden niet genoeg helpen met hun e-mails. Want dat mag dan weer niet. Maar wat is er mis mee dat, we, uh, dat de economie groeit en dat we alsmaar welvarender worden. Want dat is toch uiteindelijk fijn... als we allemaal zo'n ja. telefoon kunnen krijgen... of allemaal ja. zo'n tablet. Ja, Nee, dat is dus ook niet mis. Ik denk ook dat het, het huidige systeem heel goed is... voor de ontwikkeling van zonne-energie. Dat mag groeien. En het planten van bomen initiatief mag ook groeien. En betere computers mag ook groeien. En uh, windenergie mag groeien. En het ontwikkelen van een kleinere, niet vervuilende batterij... In een auto stipt natuurlijk van de dingen die wel mogen groeien. Ja. En, en de kunsten en, en, en, en, de, en, de, en de tweedehands winkels. Die... Maar groeien om alleen het groeien is niet goed. Nou ja, we, we kunnen niet eindeloos meer producten gaan uh, uh, verkopen op de aarde. Omdat de aarde maar eindig is. Dus, dus we hebben maar één aarde. En we hebben eigenlijk al, in Engels heet het overshoot en collapse. Dat moment dat we dus meer gebruiken van de aarde dan, dan, dan we aan de aarde teruggeven. Dat moment hebben we al bereikt. Daar dat dat, dat, dat zijn we al overheen. Dus we, dus we leven al op een creditcard. Dus we gebruiken al meer grondstoffen uit de aarde. We halen meer grondstoffen uit de aarde dan de aarde dan, dan we aan teruggeven. Dus op een goed moment is de aarde. We zetten alles. Uh, water, grond, uh, grondstoffen, uh, alles zetten we om in geld. En met dat geld willen we nog meer geld en nog meer producten. En dat is natuurlijk wel leuk om dat te willen. En dat heeft ook een tijdje gekund met een bepaalde hoeveelheid mensen op deze planeet. Maar nu zijn we binnenkort met, met 9 biljoen. dan een miljard? Een miljard, sorry. 9 biljoen, ja, sorry. Um, en dan, dan, dan kunnen we wel, wel leuk vinden om nog meer producten... maar op een gegeven moment hebben, zitten we dus alleen met die producten maar een lege aarde... en dan kunnen we niet meer ademen en dan kunnen we geen water meer drinken. En dan is het klimaat zodanig veranderd dat we er zelf onder doorgaan. Dus het is gewoon een dom model. Het model werkt niet meer. Dus we moeten naar een nieuw economisch model. Maar dan kijk ik om me heen en dan lopen de mensen bepakt en bezakt. Ja, en dan hebben ze tien jassen thuis hangen en dan hebben ze 70 paren laarzen... en dan kopen ze hun 71ste paar... En ja, wat, wat, wat, wat, dat, waar heb dat voor nodig? Ja. Dat hoeft allemaal niet natuurlijk. We, worden, we hoeven niet ongelukkiger te worden door minder te kopen. Maar hoe... Nou, dat is misschien iets waar we de komende tijd nog eens even goed over na moeten gaan denken. Hoe krijgen we nou die mindset? Want ja, ja. iedereen die hier loopt... Alles wat je net zei, wat belangrijk is dat we de aarde eigenlijk nu al uh, anderhalf keer gebruiken. Uh, en dat over een tijdje misschien wel we vijf aardes nodig hebben. Willen we op dezelfde manier doorgaan. Ja. Uh, dat besef is er bij de meeste mensen helemaal niet. Nee. En dat komt weer, dan kom ik weer bij die media. Dat, dat komt door informatie. mensen moeten ge, en heb ik het, film is een goed me, me, medium om, om, om, change, hè? om voor change, film is een goed medium om dingen te veranderen. dus we, mensen hebben andere informatie nodig. maar we hebben toch al wel de uh, grote films, van onder meer van El Gore... Een Inconvenient Truth. Ja. Uh, we hebben toch al meerdere films gezien... de mensen kunnen het wel. Kijk, het is hetzelfde als van roken. Ik zie daar iemand zijn sigaret op steken. Ja, als je nu tegen hem zegt... weet je wel dat je daar ook ziek van kunt worden? Ja. Zegt hij, ja, het zal mijn tijd wel duren. Of ik word niet ziek. Tuurlijk, is dat is geen probleem. En, en, en, en met name de oudere generatie zegt... want die, die vinden het al moeilijker om te veranderen... want die zijn al, daarom zijn ze ook ouder... ...behalve de elderly, dus de mensen die op de juiste manier oud worden... Um, die, die, zei, ...hun tijd zal het inderdaad wel duren. Maar de jonge generatie, die krijgt het moeilijker. De oude generatie die, die, die, die kan zich voorloven om arrogant te zijn... ...en het, uh, in, in, in, de, dit, dit soort adviezen in de wind te slaan. Maar, en, en ja, die, die persoon die rookt en zichzelf doodrookt... ...dat is inderdaad zijn of haar zaak. Maar op het moment dat je de, de aarde... Dood rookt, dan ben je bezig, niet alleen voor jezelf, maar dan ben je ook bezig om andere mensen om zeep te helpen. En, dan, en op dat moment heb je, gaat de verantwoordelijkheid buiten, je, buiten jezelf, he, heb je een grotere verantwoordelijkheid. We zijn met z'n allen verbonden. Er is maar één planeet en dat is het. Die moeten we zien... Uh, uh, uh, te houden. Want als, als, als dat niet zo, als dat niet meer lukt, dan. Uh, dan, dan ik bedoel, climate change is al aan de gang. Je, je, je, je ziet, iedereen ziet het uit zijn raam. Het, het punt is dat. Um, ja, er is een film van El Gore, maar gaat El Gore in op. Gaat, gaat hij de diepte in? Legt hij uit waarom de climate change is, Legt hij, geeft hij zijn oplossingen aan. Want dat, dat, ik heb die film gemaakt om oplossingen. Uh, aan te rekenen. Niet alleen maar om dat drama steeds uh, maar, oh, de, want dat drama we hebben al zat films over het drama maar dan ga je alleen maar depressief naar huis mensen hebben handvaten nodig om iets nieuws te gaan doen en, en daarom heb ik die film gemaakt omdat er zijn zat documentaires over het drama, maar niet documentaires die het drama analyseren en dan nog oplossingen op allerlei niveaus uh, aanreiken. Dat, dat was mijn daarom wilde ik die film maken Zullen we richting het Vondelpark lopen? Uh, weg van alle commercie, van al die consumptie? Ja, ja die consumptie. Iedereen moet eten, dat, dat begrijp ik wel. Maar dan zou het mooi zijn als je een beetje een ecologische stad zou krijgen... met uh, groene energie, en, uh, uh, he, biologisch eten en tweedehands winkels. En meer, veel meer groen. En niet, want waar zijn alle bomen? Hè? Elke 50 meter één boom is niet genoeg. Is het voor jezelf nog moeilijk om uh, misschien wel een hele nieuwe levensstijl aan te nemen... en niet meer het belang te hechten aan spullen? Uh, nee, want ik, als ik niet al groen dacht of was, dan was ik die film ook niet begonnen. Dus ik, ik leef al... Uh... Ik leef al, al, al 40 jaar groen. Ja. Ja, er is, dus niet, is er een moment geweest dat er een kentering was bij jezelf? Dat je dacht: van, Nou, maar wacht even nu, ik moet groen worden. Of is het altijd een soort van natuurlijke. Nee, nee. ik was echt 19 of 20 en ik las die boeken. En ik had zoiets van: zo. zo zit het dus. Over de Club van Rome? Ja, en toen ben ik daar ook naar gaan leven. Ja. Was het moeilijk? Nee. Het is zelfs, het zelfs heel prettig. Want als je gezond, biologisch eet. En van lokaal eten. Ik, bedoel, ik ben 66. Maar ik kan wel nog 10 minuten op mijn hoofd staan. Of in die boom klimmen. Als hij een beetje lage takken heeft. Daag je niet uit en hoor. Ik ben ook nog niet grijs. Dus als je nou denkt. Van, nou, zie ik eruit alsof ik eronder heb geleden. Nee toch? Nee, het valt allemaal rust mee. <laughs> yeah. Nog zo fit als een hondje. Uh, maar hier links moeten we volgens mij hè, een beetje links aanhouden. Nou, ja, precies, daar gaan we over. Ja. Ja. In de film uh, komen een aantal, je noemt het, keystone individuals voor. Mensen over de hele wereld die op hun manier het verschil maken. Uh, laten we er gewoon eens een paar weer langs uh, lopen. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een econoom die zegt, ja, de waarde van geld, dat, dat is maar relatief. Ja, we hebben zomaar uit het niets... Eerst vroeger was het gebonden aan uh, goud. Uh, maar nu is het helemaal niet meer ergens aan gebonden. Uh, dus we scheppen gewoon zomaar geld uit het niets. Hè. We kunnen gewoon zomaar een uh, apparaat aanzetten en dan druk je geld. En voilà, dan heb je geld en dan maak je er nog meer van. En dat is wat de, uh, de, de Europese Centrale Bank ook doet. Hè. Om groei te stimuleren gaan ze lekker nog meer geld drukken. Want ze denken dan uh, is er meer geld in omloop, dus dan gaan we nog meer kopen echt totaalachtelijk. En uit, hij zegt eigenlijk van... het is alleen maar uitstel van executie. Nou, kijk... Het, we, we nemen... iedereen denkt dat economische... Het is, economische groei is de olifant in de... is elephant in the room. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja, de witte olifant. De witte olifant, ja. ja. Dus iedereen denkt dat... en zo worden, worden ook studenten onderwezen in, in economie. Keynes en groei groeien... en dan wordt het allemaal beter. En... We, het, het, het, het verhaal werkt niet meer voor ons. Dus, maar, maar alle politici en alle bedrijven en iedereen om ons heen... ...denkt dat dit verhaal het enige verhaal is. En dat wij hiermee uh, verder moeten. En dat we dan voor altijd gelukkig zullen zijn. En de, die, die, die, die degradatie van de aarde... ...en de, daarmee de degradatie van, de, van, van, de, van het welzijn van de mens... ...gaat langzaam. Maar het is, wel in, het is wel in gang gezet al. En als je reist, dan zie je dat. Ik bedoel, vroeger uh, vloog ik over Borneo. Nou, niet over. Ik ben er zelfs in geland met mijn oom die daar toen ambassadeur was. En dat was één groot prachtige oerwoud waar de, de Dijaks woonde in Longhouses. En nu is het allemaal weggekapt voor palmolie... wat in elke, elk onzinnig product moet. Dus, dus, maar dat als je hier in Amsterdam woont... of stel dat je geboren en getogen wordt in de stad... en je krijgt alleen maar uh, oppervlakkige informatie... dan weet je ook niet beter dan dat dit zo hoort. En dan denk je ook gewoon dat de parkieten uh, in, in Amsterdam worden geboren en getogen... en dat ze hier horen. Dus dan weet je ook niet anders. Want je bent jong en je denkt dat dit, dat, dat dit het is. Ja. En je krijgt eten. En als je niet goed, goed, goed genoeg leest, dan eet je junk... Met, met, weet jij wat palmolie is en waar het vandaan komt en hoe, hoe dat uh, uh, uh, wordt gewonnen. Dus dan, als, je, als je al die informatie niet hebt, dan weet je ook niet beter. Maar, dus het is ook inderdaad aan de leiders en aan de corporaties om dat allemaal te veranderen. Hoe, hoe, hoe reageren mensen in je omgeving als je dit verhaal vertelt? Want je hebt hier vijf jaar aan gewerkt, vijf jaar heb je hart en ziel in dit project gelegd. Hebben mensen in je omgeving wel eens gezegd van... Uh, joh, uh, doe eens even een beetje rustig aan. Het zal zo'n vaart niet lopen. Ja, oh ja ik werd vroeger ook al uitgelachen. Ergens, ik, ergens in mijn twintig jaar... toen zeker volgens mij moet er uh, milieupolitie komen. Ik herinner me nog heel goed. En ik zei dat in een groep. En iedereen lachte mij echt uit. En ik keek verbijsterd terug. Dus ik, hoe kunnen jullie nou mee uitlachen? Dat is, dat ik, heb het, ik, heb, ik meen het serieus. En nu bestaat het. Alleen de milieupolitie doet iets anders dan wat, wat ik voor ogen had. Maar, <laughs> maar, maar word je er wel eens moe van? Je alsmaar weer verdedigen voor het feit van dat je met... Nee. Het is... Het, het is toch nog, ondanks dat veel mensen het wel zien of dat er veel documentaires, films over zijn gemaakt, het is toch nog een beetje roeien tegen de stroom in. Ja, dat is het natuurlijk ook. En sommige mensen zijn nog niet te veranderen. Um, en ik heb in eerste instantie een film gemaakt ook voor, voor mijn kinderen. Um, en voor, voor hen, voor de generatie, zeg maar, van 17 tot wanneer ben je niet meer kind? Ja, 7, 37, 47, 57. Voor de jongere generatie die, die, die, die, die, die, die de wereld erft. En die, om terug te komen bij de keystone species. Bij de mensen die, dus, die, die op allerlei verschillende manieren aan, aan oplossingen werken. Dat, dat, dat heb ik, uh, daar zit de film heel vol van. Van die, van die juweeltjes van mensen. Keystone species worden ze genoemd. Die, hè, de ene doet de, uh, de duurzame architectuur. De ander doet duurzame landbouw. Weer een ander uh, komt met een, een duurzaam economisch model... waarbij je gewoon uh, geen groei hebt en nog steeds gelukkig kunt zijn. Dus allemaal, ja, allemaal... Allemaal individuen die op kleine schaal, op microniveau... het verschil willen maken. Ja, maar ook op macroniveau. Als je het hebt over een wereldsysteem met duurzame economie... dan ben je op macro -eco economisch niveau bezig. En sommige mensen... die die, zit, die zitten ook op dat macroniveau... en die zouden ook daar het verschil kunnen maken. En als je praat met mensen die op die goede manier bezig zijn... dan is dat enorm inspirerend. En daar word ik dus niet moe van. Ik, en die mensen die het niet willen horen... weet je... Die ga ik niet proberen om te turnen. Dat is, dat is hun probleem. Ik, ga niet, ik, ik wil eigenlijk ook niet iemand omturnen. Ik wil het enige, wat, het liefste wat ik zou willen... en dat is wat Lisa altijd zei... van, Mom, we have to make this movie into a movement. En, um, dat is je dochter, hè, die mee heeft gewerkt aan de film. Ja, ja nee, ik heb dus in mijn eentje gefilmd. Ik, ik, wou, ik heb geprobeerd om geld te ver, verzamelen in Nederland. Maar omdat ik in Zuid-Afrika woon, lukte dat niet... En in Zuid-Afrika lukt het niet omdat ze vinden dat ik daar wit ben. <laughs> en, en eigenlijk een Nederlander. Dus ik heb gewoon besloten om mijn, uh, mijn spaarcenten in de film te stoppen. Dus ik heb er heel erg veel geld in gestopt. En ik ben in mijn eentje als one-woman crew uh, een jaar door de wereld gaan reizen. Op zoek naar oplossingen. En dus niet naar drama. Drama dat presenteert zich vanzelf wel. Maar echt op zoek naar oplossingen op al die verschillende niveaus. En toen ik terugkwam... toen. Uh, was Lisa net klaar met een als creative director? Een soort van rietveldachtige academie had ze gedaan in Kaapstad. En ik dacht, nou, die gaat voor het Wild Natuurfonds uh, um, creative director worden. Maar die wilde per se mee helpen. En ik heb me daar een tijdje tegen verzet. Maar na een maand had ze nog steeds zoiets van: mam, this is an important message. I, I want to help you. En toen dacht ik, nou, ja, kijk, als een ouder een kind dwingt. Om, om voor zich te werken, dat is niet goed. Maar als kind nou per se voor je wil werken. Als kind de ouder gaat dwingen? Dat, ja, dat is niet. Ja, dat, ja, nou, dat, dat, deed, dat deed ze. Maar dat, weet je, ik hou van haar en ik begreep dat ze dat belangrijk vond. En ze wilde van mij leren. Dus ik heb gewoon ja gezegd. En, en, en toen, is ze, toen heeft ze zichzelf een uh, animatieprogramma geleerd. Dus heeft die, die paar animaties die in de film zitten, heeft ze gemaakt. Ze heeft alle interviews uitgeschreven. Als ik s'nachts uh, of het weekend doorwerkte, ging ze me eten geven. Ze heeft me op, als, als ik bijvoorbeeld dacht, het wordt moeilijk... dan vroeg ik Lisa, kijk even, snap je deze grap of snap je dit? En als ze dan glazig keek, dan wist ik, dat moet ik, uh, dat moet ik veranderen. Want ze begrijpt het niet, want zij moest het begrijpen. En zij is geen econoom, ze is dus gewoon een, een mooie, jonge vrouw van 25... die uh, geïnteresseerd is in wat er om, om haar heen gebeurt... Dus zij was mijn spiegel ook uh, tijdens die montage. Yeah. Everybody knows that the days are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody... Everybody knows the fight was fixed Everybody knows, nachtkijkers, NPO, Radio 1, documentaire maakster. René Scheltema is vannacht mijn gast. Ze maakte de film Normal is Over. Die film is al te zien op de site normalisoverthemovie.com en verdient ieders aandacht van het ligt feilloos en onomwonden bloot dat de manier waarop we nu met de aarde omgaan op zijn zacht gezegd niet goed is en dat het niet vijf, maar één minuut voor twaalf is willen we de komende generaties ook nog laten genieten van onze planeet. Luister verder naar het gesprek dat ik onlangs had met René tijdens een wandeling door Amsterdam lopen door het Vondelpark. Uh, is dit nog een fijne plek om te komen? Je zei net al, eigenlijk moet je in de zomer hier niet zijn... want dan heb je allemaal barbecues en uh, parkieten die om je heen uh, kwetteren. Vrijdagavond is het wel een zooitje, want dan ligt het echt... en dan gaan ze die vuilnisbakken verbranden... en dan stinkt het naar uh, verbrand afval. Dan uh, maken ze er wel een zooitje van. Uh, nu is het eigenlijk best wel mooi. want Er uh, zijn veel toeristen weg. Het is koud, dus nu is het nog iets van natuur... Uh, uh. Raast er even een helikopter over ons heen, ondertussen. Twee vogels. Toch ook hier weer veel afval, hè? Ja. Ja, en dat plastic overal. Weet je, het lijkt wel alsof dat plastic alleen maar erger wordt. Alsof het plastic is gemaakt van olie. En die olieindustrie heeft het een beetje moeilijk. En het lijkt wel alsof ze het plastic dikker maken. En alsof er steeds meer en meer producten in plastic worden verpakt. Nu moeten we door de blubber of springen. Nou, we gaan een grote stap... Ja. Zo. Ben je tijdens je zoektocht, uh, want je laat allemaal mensen aan het woord die nou op zijn zacht zegt, de noodklok uh, luiden. Maar zijn er ook, ook, ook oplossingen geven. Ja. Hè? Maar, maar zijn er ook uh, mensen geweest uh, of heb, heb je ook nog gedacht van nou, ik neem ook nog mensen mee die het nuanceren, het beeld, of valt het niet meer te nuanceren? Nee, weet je, het is net zoals met de klimaatverandering. Je kunt zeggen van, uh, ik, ik heb ook geleerd als journalist. Hè, uh, hoor en uh, wederhoor. Ik hoor en wederhoor, het moet objectief zijn. Maar uh, op, op, er zijn momenten waarbij objectiviteit echt nergens meer op slaat. Het heeft geen zin meer. Ik heb inderdaad iemand uh, in, in de eerste versies, die kan je ook nog op mijn website krijgen. Je kunt de film trouwens ook op mijn website uh, uh, downloaden of streamen. Um, maar de eerste versie, die, die was twee uur. Er zit een, uh, een stukje van hoor en wederhoor in over climate change. Dus ik ben, ik ben met ongelooflijk tegenzin en lange tanden ben ik naar een, een, een professor gegaan in Berkeley. Die, waarvan ik wist dat hij door de Koch Brothers, dat zijn uh, hele republikeinen die... Uh, media-magnaten? Media nee, ja, media-magnaten ook. Ze zitten in alles. Ze zijn super, uh, super, super rijk. En uh, zullen we deze toeristen even voorbij laten gewetteren? Ja, ja. <laughs> ik heb ook een zachte stem dus. en die, die, ik wist dus dat hij ge, ge, gesponsord werd door de Koch Brothers die uh, ook nu met Trump heel, heel uh, fijn uh, verkeerde dingen aan het uitstukken zijn en, en dat hij ook ontkende dat klimaatverandering aan de gang is het is een heel grappig interview omdat ik, juist omdat ik er zo helemaal geen zin in had ga ik enorm tegen hem in en je ziet, wat een, je ziet gewoon hoe die man liegt je ziet hoe die is omgekocht. Het is gewoon, je, kunt hem, je zit in de twee uur versie. Het is heel grappig. Het is ja? een leuk interview ook, ja. Maar, en, en waarom haalt hij dan toch niet de uiteindelijke versie? Omdat toen was Parijs uh, net geweest. En um, uh, alle, de, als, als meer dan 19.000 klimaatwetenschappers het erover eens zijn... Dat, er, uh, dat het klimaat verandert, dan heeft het niet zoveel zin om nog te gaan zeggen dat het niet zo is. Want het is net zo om te zeggen van zwaartekracht bestaat niet. Dan kan je wel een beetje objectief verhaal gaan proberen te houden... maar zwaartekracht bestaat wel. Dus dan ga je toch niet twee kanten laten horen? Er is een grens aan objectiviteit. Bovendien, objectiviteit bestaat niet. Maar dan kom je bij de kwantumfysica. Maar ik denk dat dit... Van al, al je werk is het misschien toch wel het werk wat het meest een statement heeft meegekregen. Ja, ik had, ik had, ik had inderdaad ook zoiets van. Uh, nou, ik heb ben, ik ben natuurlijk, ik heb tegen totale vrijheid gemaakt, hè. Terwijl ik al die andere programma's uh, met de commissioning editors van de televisie maakte. En dan, moet het, dan mag het maar 28 minuten of 58 minuten zijn. En dan, dan het is een beetje alsof je schilderij maakt en dan zegt die commissioning editor, oh het is een beetje te groen of een beetje te paars, dan haal dat er maar uit en dat er weer in en je moet de soebatten omdat zij betalen. En dit heb ik in totale vrijheid gemaakt. Het heeft me wel een, een arm en heel veel gekost. Maar ik was wel helemaal vrij in het maken van dit verhaal. Ja, want het idee is, je maakt een film, je hebt een idee, je hebt het idee van dit verhaal moet de wereld weten. Ja. Maar dus geen enkele financiering van buitenaf. Waar, waar, waar, hoe, hoe kom je er dan bij om, om het te betalen? Waar, waar, waar leef je van? Um, ik heb mijn huis verhuurd. En ik heb een lening gesloten. En ik leef uh, heel uh, sobertjes. Dus ik logeer. Ik heb nu, ik, sinds maart dit jaar logeer ik. <laughs> um... dat, dat, dat offer, dus sober leven, huis verhuren... Ja. Dat wilde je maken? Ja, dat wil ik nog steeds maken. Omdat het, ga, het gaat niet om mij. Het gaat om de om, om big picture. Om, het gaat om het, het grote verhaal. Het is gewoon één aarde. En als je als, als vanuit, vanuit de maan naar, naar, naar al die mensen kijkt... die op die aarde... dan denk je echt, die zijn helemaal gek geworden. Die zijn bezig om die aarde helemaal kapot te graven. En uiteindelijk graven ze zichzelf, uh, uh, gaan ze zelf eronder. Dat, dat moet toch verteld worden? Dat is, dat is toch belangrijker dan... Uh, dan, dan wat dan ook. Er is, wat, wat is, dat is volgens mijn oog is er, is er maar één verhaal wat er verteld moet worden. En dat is dit verhaal. Dat, dat dacht ik zes jaar geleden. En dat denk ik nog steeds. Heb je zelf ooit gedacht van waar ben ik aan begonnen? Nee. Nee? Nee. <laughs> want weet je. In het ergste geval ben ik nog meer blut. En dan moet ik in de bijstand. Dan, dan ga ik wel een beetje balen. Maar ik, ik vind ook wel dat ik nu de wereld terug moet geven. Want als ik... Uh, zoveel uh, heb gegeven, dan wordt het wel tijd dat de wereld wat aan de stichting uh, makingofthefuture.org gaat doneren. Uh, zodat dat, hè, de, de film echt de wereld in kan, op een, op een goede manier. En, ja, maar en dat, dat, dat is een soort morele chantage wat je nu zegt, of niet? Nou, ja, dat is het. Maar ik vind ook dat uh, mensen die hebben vervuild, ook wel eens wat uh, is het een morele chantage om te zeggen de aarde gaat naar de kloot en als je er niet iets aan doet dan, uh, dan gaan jouw kinderen uh, en jouw kleinkinderen hebben niet zo'n leuke toekomst is dat is geen morele chantage ja maar mijn kinderen uit? willen nu ook een uh, mooi mobiele telefoon dus daar geef ik nu mijn geld aan uit Jij. nee dat is even de andere kant van het verhaal nou ja dat is jouw keuze maar dan kan je bijvoorbeeld ook een verfoon kiezen een, een, een, een, een duurzame telefoon. Nee, maar wat ik er eigenlijk mee wilde zeggen is dat mensen vaak korte termijn eigen gewin gaan. Ja, tuurlijk. En, maar, en, maar dat heeft. Je komt bijna terecht bij de discussie: zijn wij in principe uh, greedy? Wat is greedy in het? Nee? Hebbrug. brug. Of zijn we in principe. Um, vrijgevig? Vrijgevig. En dan denk ik. Dat ons economisch financiële systeem ons hebben heeft gemaakt. Want dat werkt op de korte termijn. En dat gaat om snel geld verdienen. En tijd is geld. Dat is ook zo'n belachelijk belachelijk concept. Tijd is geld. Dat is alleen maar gecreëerd door dit systeem. Kleskoek. Ja. Dat komt ook terug in de film, Een mooi fragment. Dat. In, uh, van, in, in andere culturen, in Afrika bijvoorbeeld... ontlenen je status door zoveel mogelijk weg te geven. Hoe minder je had, hoe meer je kon weggeven, hoe meer status. Ja. Ja. En dat is ook zo. En, maar, en nu... Nu begin ik een heel klein beetje status te krijgen. Om, om, om mensen eindelijk zien dat ik zoveel heb gegeven... dat het tijd wordt om daar uh, aandacht aan te besteden. Hè hè. En, en nou, en, en, het gaat dus niet... Ik wil helemaal geen status, ik wil alleen maar het, het, het vehikel zijn voor de message. Ik ben een messenger. Yeah. Kan, of ik beroemd ben of niet kan me echt geen bal schelen, maar als ik beroemd moet worden om dat, om dat, om dat verhaal de wereld in te brengen, zwaar. So, uh, Eigenlijk ben jij een van die keystone individuals hè, die je portretteert? Ja, toen, hij, toen de, uh, um, uh, Ian McKellen dat zei, toen zei hij ook, hij had het ook tegen mij. Ik heb het alleen zodanig gemonteerd... Die McKellen, Ja, die in de film zit. Ja. Hij, zei, hij wees mij, ook naar mij. Hij had het eigenlijk over mij dat ik dat was. Maar ik heb het alleen zodanig gemonteerd... dat al die andere mensen in de film... keystone individuals waren. Ja. Maar dat klopt. He, dus eigenlijk heb ik had, je, had je er zelf tussen kunnen staan. Nog even zo'n keystone individual. Want er zijn op zijn zachtste zegt soms ook... Kleurrijke figuren. Ja. Uh, een dame, uh, een prachtige scène vind ik dat. Die uh, houdt van koeien. Uh, die is ook vegetariër en die, die knuffelt met koeien. En op een gegeven moment komt er een koe ook uh, de keuken in. En die koe, dat, nou, dat beest dat weegt een paar ton of uh, enorm zwaar. Krijgt ze er nauwelijks meer uit. Oppassen hoe dat allemaal gaat. Uh, maar... De moeder zegt van, de pan is te klein. Ja, ja precies. Uh, waarom wil die... Wilde je juist zo iemand in de film? Je kunt ook denken van ja, hallo. Een beetje van, van lotje getikt. Ja, je, je kunt twee dingen doen. Je kunt, je kunt naar de Albert heen gaan en een pakje vlees filmen. Wat in zogenaamd. Ja, het vlees krijgt tegenwoordig groene verpakking. Dat is ook al zo. Uh, ja. fnuikend. Alsof. Ja, omdat het een groene verpakking heeft, het vlees ineens goed. En dan, en dan het commentaar zeggen van uh, vlees eten is niet goed. Of je gaat naar zo'n vrouw en je maakt er een verhaal van wat levendig is. Het is gewoon een kwestie van film maken. Ja. Was het een mooie ontmoeting? Ja, ja, ja die vrouw is leuk. Ze is een superleuke vrouw. Ja, ja, ja. En nog zo'n keystone. We nee. zijn bijna vriendinnen geworden. Het is gewoon een hele leuke vrouw. Ja. Ook plastic bed. Plastic pers, ja, die zit in Californië, ja. Gebruikt, wil geen nieuw plastic kopen. Uh, hergebruikt alleen maar of alleen maar afbreekbare spullen. Ja. Uh, heeft een hele jurk van plastic ook gemaakt. Ja. Ook weer zo'n kleurrijk figuur. Ja, ja. ja dit, Hoe kom je erop? Waar haal je ze vandaan? Ja, maar dat, daarvoor ben je investigative journalist. Daarvoor ben je, daarvoor, dat is mijn vak. Ja. ja dus maar goed, zoeken. Uh, de, gewoon zoeken en dan vind je ze. Als je zoekt, vind je ja, tuurlijk. Dus als je de oplossingen voor, voor, de, voor de problemen van de planeet wil, wil uh, helpen bedenken, dan, dan kan dat gewoon. Alles is er. Ja. Heb je er veel uit moeten laten, ook van die Keystone Individuals? Had je nog ja. een, een ja, ten hele film ja. over ze kunnen maken? Nee, ik heb 180 uur gefilmd gedurende dat ene jaar en je kunt je voorstellen, één shot van drie seconden dat heet uh, XZ 00558. En dat moet dan een naam krijgen. En dat moet dan in de folder. En dat moet dan weer in de subfolder. Zodat ik uiteindelijk... Ik, goh, ik heb geteld. Iets van uh, meer dan 273.000 shots. Wat gaat die auto nou doen? Een Range Rover bij het tennispark. Ja, ja. Hebben we een Range Rover nodig in Nederland? Nee, nee. Maar goed. Uh, maar uh, 180 uur materiaal. Vijf jaar aangewerkt. En dus uiteindelijk... Ik ben 2,5 jaar bezig geweest om dat te, te sorteren. En ja. zodanig dat die 273.000 shots uh, in mijn hoofd zaten of te, te grijpen waren. Want ik heb heel goed visueel geheugen. Dus ik, ik kon ze dan via Subvolts, kan ik dat vinden? Het staat ook op 12 terabytes. Het is echt een giga, <laughs> een, echt een toren met uh, drives. En toen, ik die, toen heb ik daar tien uur van gemonteerd. Van die, in mijn eentje en met, met Lisa erbij. En toen had nog steeds niemand gezien wat ik had gedaan. Dus René was eigenlijk een beetje zo vier jaar verdwenen. En toen heb ik mijn beste vrienden en vriendinnen en mijn familie in Kaapstad uitgenodigd om twee dagen, dus vijf, vijf uur op de ene dag en vijf uur op de andere dag, naar die tien uur te kijken. En alle commentaar had ik al uitgeschreven in het Engels, dus iedereen kon ook lezen wat er gebeurde. En die film is... Ja, toen, toen, eigenlijk dacht ik toen, van als ik nu sterf, dan geeft het niet. Want, dan heb ik gewoon gemaakt, want van die tien uur kan elke editor iets maken. Een serie of een film. Toen had ik, had ik het gevoel, ik ben klaar. En, maar toen was ik ook blut. Dus toen heb ik uh, geld geleend. En toen, zijn er, uh, een, toen is er lang, langzaam wat een ploeg omheen gekomen. en Een componist kunnen huren... En, uh, een editor kunnen huren. Ja, je moet het graden. Je moet het mixen. Dan krijg je een heel team om je heen. Om, hè, een, een commentaar. Een, een, iemand die het commentaar doet moet je inhuren. Studio's. Dan, dan, dan, komt, er, dan komt, er een hele, komt het hele circus eromheen. We hebben dit uur vooral de noodzaak geschetst. Uh, waar, waar, ja, waarom het een andere kant op moet. De noodzaak van de film Normal is over. Laten we het komende uren eens hebben over de oplossingen. Ja. Dat is, ja, want dat is, daarom heb ik het gemaakt. Want het drama, dat kent langs. Maar, nou, ik weet niet of iedereen het drama snapt. Um, je ziet Heel veel mensen zien het symptoom van het drama. Dus die zien climate change en die denken dan dat klimaatverandering een ding is aan zich. Wat je kunt oplossen met techniek zoals zonne-energie of windenergie. Terwijl klimaatverandering is een symptoom en niet een ding aan zich. Heel veel mensen zitten ook vast in die energie. Zo van als we energieproblemen oplossen, dan hebben we alles opgelost. Maar dat is natuurlijk niet zo, want dan is er nog steeds plastic in de oceaan. Dus we moeten ophouden met plastic gebruiken. Daar gaan we het volgend uur over hebben. Ja. Over, over de, de oplossingen. Ik wou het even in één minuut zeggen. <laughs>